Wat uur? Raymond Seré met het NOS Journaal. Het Nederlandse bedrijf Imtek heeft een claim ontvangen van een Pools bouwbedrijf. Dat bedrijf, PGB, beschuldigt Imtek van wanprestaties bij de bouw van een voetbalstadion in de Poolse hoofdstad Warschau. PGB eist zo'n 130 miljoen euro van het bedrijf uit Gouda. Imtek hielp pas onderaannemer van het Poolse bedrijf in aanloop naar het EK Voetbal in 2012... mee aan de bouw van een aantal stadions in Polen. Het nationale stadion in Warschau kwam destijds net op tijd af voor de openingswedstrijd van het toernooi. Imtech was onder meer verantwoordelijk voor het sanitair van het stadion. Het Poolse bedrijf zegt dat de Nederlandse afspraken in het contract niet zijn nagekomen. Imtech vindt de claim zwaar overdreven. Israëlische media melden dat de Israëlische regering de belastingafdracht aan de Palestijnen stopzet... als vergelding voor de aanmelding van Palestina bij het internationaal strafhof. De maatregel kost de Palestijnse regering ruim 100 miljoen euro per maand. Onder de huidige overeenkomsten int Israël belasting voor de Palestijnen. Dat bedrag wordt maandelijks afgedragen aan de Palestijnse autoriteit... die daarmee de regering draaiende houdt en de ambtenaren betaalt. Israël gebruikt het inhouden van belastingafdracht wel vaker als drukmiddel tegen de Palestijnen. Een Britse verpleegster die besmet is met het Ebola-virus verkeert in levensgevaar. De 39-jarige vrouw wordt behandeld in het Royal Free Hospital in Londen. De afgelopen twee dagen ging ze snel achteruit. Bij de verpleegster werd maandag Ebola geconstateerd meteen na haar terugkeer van Sierra Leone naar Groot-Brittannië. Ze had in Freetown gewerkt in een behandelscentrum van de organisatie Save the Children.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 Is langs. Down is gratis. GFM. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Euro Breakdown. me over Baby when i look in your eyes there's no way that i can disguise all these crazy thoughts in my mind. Het begint zo'n zes minuten over de klok van vier, tweede uur van de Euro Breakdown. De 25e jaring alweer. De eerste aflevering van dit jaar. 1 januari is het ook vandaag. Ik dat iedereen zijn kater goed weg is. Hier valt hij van mij wel, want ik uh... <laughs> had er geen één. Oh, dat is gebeden. Ik zat heerlijk op de bank uh, eerst uh, Guido Wijs te kijken, dan uh, Joep van het Hek. En dan nou, nou, nog een stukje, uh, ik hou van Holland en uh, ben de weer gezet. En toen ben ik maar gaan naar buiten gaan kijken. Prachtig prachtige vuurwerk. Er ging weer voor miljoenen de lucht in. En in Zandvoort voor, de, voor tonnen, denk ik. Ik denk dat die een groot de hadden gaat. Als ik zo zie wat er allemaal nog de volgende dag buiten lag. Met uh, illegale dozen en illegale rollen en illegale... Ga zo maar door. Ik ben benieuwd hoeveel ze hebben geschat... dat iets van 26 miljoen euro aan vuurwerk is gegaan, geloof ik. Ja, zoiets. Maar hoeveel is er dan nog aan illegaal vuurwerk gegaan? Daar ben ik wel benieuwd naar. Volgens mij ook zoiets. Volgens mij kun je het gewoon maar twee doen en dan uh, heb je alles wat in de lucht is uh, gestoken. Ik dacht zelf gewoon, hè, ik uh, steek 20 cent in de lucht, ik steek nog een sigaret op. Dat vond ik al uh, mooi genoeg. Dat is ook een heel puur spektakel af en toe. En dan, dan, dan zeg dan maar zo'n uh, aan het rollen bent en dan valt er weer wat uit en dat is weer brandend. En uh, nou ja, je... rook je, dan ken je het wel. Dat hoort er allemaal bij. Nummer 18 hoorde je Olly Meurs wrapped up. Nummer 19 hebben we worden voor je overgeslagen. Dat was Robin Schultz samen met Jasmine Thompson met Sun Goes Down. 22e positie stonden ze vorige week en 12 weken lang in de lijst. Op nummer 17 vinden we Joseph Silver met prachtige Diamond. Vorige week ook op 17, zeven weken lang in de lijst. En op 16 vinden we Tavlo met Stay High in de Habits Remix. Dus die vorige week op de tiende positie. Hoogste positie ooit voor hun is uh, de tweede plek. Dit niet de eerste plek. Ze zullen volgens mij altijd eeuwig het tweede blijven, zoals uh, ze dan zo mooi heeft. En uh, een van mijn persoonlijke favoriete nummers... Uh, die staat op uh, nummer 15. De vorige week nog op uh, 27. Ze dus, uh, aardig wat plaatsen gestegen. Niet de snelste stijger van deze week. Die krijgen zo direct te horen daarna. Op 15 hebben we Emma Louise met het prachtige nummer Jungle.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 J. Masterpiece. Snelste stijgen van deze week met maar liefde 19 plaatsen. Ik uh, ken haar misschien wel uh, als je 2008 nog uh, goed kan herinneren. Cindy Loper, wie kent haar niet? Tegenover zie ik iemand zitten met uh, twee uh, vragen over wie... Uh, hoe de f is Cindy Loper was een uh, zangeres. Heel bekend en uh, ze zingt nog steeds overigens. Oké. Okay. Je kent haar? Nee. Echt niet? Nee. Jeetje, jeetje, jeetje. Nou, in ieder geval deze Jesse J, die in het hoorde met Masterpiece... die uh, deden achtergrondkoortjes. Achtergrondzangeres was ze voor Cindy Loper. Ik zal straks wel even een uh, nummer voor jou uh, opzoeken, Sander. Ik doe ik even buiten de uitzending om, want dat zal ook mijn luisteraars uh, niet aandoen. Hij hoort niet in mijn top 40 terecht, uh, Cindy Loper. Maar dat maakt niet uit. Wie wel in de top 40 uh, terecht horen zijn, onder andere Ariane Lisa liefste en Miley Cyrus... Alleen uh, deze week staan ze niet tussen. Maar deze Jessie J heeft wel nummers voor hun geschreven. Nou, en in 2010 uh... ging zij solo. De eerste solo single kwam toen uit. Do It Like A Dude. Daarmee uh, scoorden ze toch een uh, hitnotering in de tipparade. En de opvolger was samen met uh, B.O.B. Pricetag. Dat wordt daar echt een grote doorbraak en kwam tot, tweede, tot de tweede positie. En in dat jaar kwam ook Nobody's Perfect en Domino. Ik denk dat Domino wel de allerbekendste is van Jessie J in de hitlijsten. Nou, eind 2013 verschijnt haar tweede album, Alive. En een jaar later vormden ze samen met Ariana Grande en Nicki Minaj een trio... waarmee ze de single Bang Bang opnam. Opneemde, opnam. Maar dit was in ieder geval haar nieuwe single, Masterpiece, van Jessie J... Ik heb er een paar overgeslagen ertussen. Het was uh, onder andere Calvin Harris samen met John Newman met Blame. En Maroon 5 met uh, Animals. Alle twee blijven zitten. Calvin Harris op de dertiende positie en Maroon 5 op de 14e positie. De elfde positie is ook uh, blijven hangen. Dus uh, die is voor uh, Aaron Shupa. Armin Elbert Rouse. Hoogste notering ooit is uh, de zesde plek. De zeven weken in de lijst voor Aaron Shupa. Vorige week op elf en deze week dus ook op elf... Wie wel een mooie paar uh, plaatsen gestegen is. Misschien maar liefst acht plaatsen. Dat is Echo Smith. Die in uh, 2009 uh, zijn ze begonnen als een uh, kwartet. Van Graham, Sidney, Noah en Jamie. Uh, de bind kreeg in uh, 2012 een uh, platencontract. En hun eerste single, Tonight We Make History, wordt gebruikt in de promo van de NBC rond de Olympische Spelen. Wie kent hem niet? Na nou, het najaar uh, van 2013 verschijnt een boetalbum Talking Dreams. Dat de bent in de smaak valt, dat is een feit. Ze mogen optreden in het voorprogramma van de American Authors en Neon Freeze. En met A Cool Kids weten ze eind juli 2014 hun eerste hit in de Billboard Top 100 te scoren. En, ehm... Um ook buiten de Verenigde Staten wordt die single later opgemerkt. En in oktober staan ze met het nummer voor het eerst in de Nederlandse Top 40. En dat ze buiten de Verenigde Staten goed doen, dat blijkt wel weer. Want Ze staan op nummer 10 in de Euro Breakdown, de Europese hitlijst. Echo Smith met Cool Kids. Dit uh, mee te dansen. Kijk dan even op... Uh, cfm-live.nl en dan, uh, dan, dan, dan, dan... dan kan je het zien, inderdaad. Weet je nou ondertussen wie Cindy Lopper is? Ja, ondertussen weet ik wie ja, lopper je... Die ken je wel, hè? Ja, ik ha. zei toch dat je er wel kende. En uh, in een van die nummers uh, zit dus... Jesse J als uh, achtergrondzangeristje. Gelukkig weet ik wat meer. Kijk. Zo direct uh, hoor je van mij wat er te doen is... Uh, in en rondom Zandvoort. Uh, aankomend weekend... Ik ben benieuwd. Maar uh, we gaan eerst uh, naar veel mooiere muziek luisteren. Dit komt uit een, een film, om precies te zijn. En de film heet The Hunger Games. Are you, are you dan heb ik het over James Newton Howard. The tree. They Samen met Jennifer Lawrence. They say who murdered. The Hanging Tree. Strange things that here. No stranger would it be if we met. Admit.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 I told you to run So we'd both be free Strange things did happen Here no stranger would it be If we met at midnight Night in the hanging tree Are you, are you Coming to the tree Burned a necklace of hope Side by side with me Strange things did happen here in de lijst van de film The Hunger Games. Er is ook nog een uh, ander nummer van uh, Lord. Ik kan wel verklappen waar die vorige week stond. Die stond vorige week op 9. Deze positie waar deze prachtige James Newton-Hammer Howard... op het uh, moment staat, samen met Jennifer Lawrence. Met die hanging tree. Oh, dat klopt niet. Vorige week op 9, deze vorige week op 9. Nou, nah, dat kan toch niet. Nee, dat klopt helemaal niet, Sander. Waarvoor maak je dan ook de lijsten verkeerd voor me? Nou, sorry. Heb ik nou met jou? Moet ik weer helemaal gaan graven in het archief? Waar stond James Newton Howard vorige week? Nou, dat kan ik je vertellen. Die stond wel op de negende plek. Oh, die andere stond vorige week op de zesde. Ah, hij is hij daar fout gegaan. Gaaf, nou, snap ik hem. Negende positie vorige week voor... Uh, dit prachtige nummer. James Newton Howard, die Hanging Tree... En ik ben toch benieuwd hoe ik nou eigenlijk een J part 1 eruit gaat zien, die film. Maar hij is draait al een tijdje in de bioscoop. Maar ik ben nog niet geweest. Jij ook nog niet gezien? Nee, ik ben er ook nog steeds niet Heb heen je geweest. 1 en 2 wel gezien? 1 en 2 heb ik zeker weten gezien. Oké. Okay. Ik zat laatste, nou niet laatste, dat is wel heel lang geleden, gisteren. En je kan, uh, hè, zoals je weet, films ook uh, van het internet verkrijgen. En ik zal het netjes vertellen. En ik zat naar die interview te kijken. Heb je die al gezien? Nee, ook niet. Die is ook volgens mij nog niet eens officieel uit in de bioscoop en zo. Maar dat uh, Amerika gehackt was door Noord-Korea omdat die film gaat over een moordaanslag op de Noord-Koreaanse president Kim Jong-un. En het Sony en uitgesteld en hekken en oorlogen, bijna is de zesde wereldoorlog erdoor gekomen. Maar hij is best grappig, dus uh, mocht je de mogelijkheid zijn om hem te zien, die interview, doe het gewoon. Ga gewoon kijken, wat let je. Je kan hem op internet vinden, op uh, de diverse streamingmedia, zullen we maar zeggen. Daar mogen we houden. Uh, wat is er te doen in Zandvoort? Nou, heel veel. Ja, heel veel. Ja, echt heel veel. Ja, echt heel veel. Ja, echt heel veel. Praat je altijd tegen jezelf, Maurice? Ja, je praat altijd tegen jezelf. Zonder zeg weer eens een keer terug. Is er veel te doen in Zandvoort? Ja, er is wel wat te doen in Zandvoort. Ja, dat is mooi. Ja. <laughs> Want uh, jij bent er vaak te vinden. Dat is de ijsbaan die op het Raadhuisplein staat. Of uh, ja, op het Raadhuisplein. En er uh, is zoals ieder jaar weer een, een disco. We gaan naar de disco on ice. Het zal morgen beginnen vanaf 5 uur in het centrum van Zandvoort. dus. Naast de oliebollenkraam. Hier ligt, uh, als je hem nog niet hebt gezien, dan ben je nog niet in het centrum geweest. Want er ligt echt een een grote ijsbaan. Uh, 3 januari, aanvang is uh, 5 uur. zal om en erbij tot een uurtje op uh, 10 gaan duren. Nou, ik ken ze een beetje, dat zal wel ietsjes later worden. Ja, ik weet hoe dat gaat, ik woon ernaast. En uh, volgens mij is het toegang gratis, die hier staan. Maar Sander wist het net tegen te spreken. Ja, ik wist het niet helemaal zeker, maar uh, ik heb net even een appje gestuurd... en het is inderdaad gratis. Oh, kijk. Het is helemaal gratis, de Disco on Ice. Morgen dus vanaf 5 uur op het Raadhuis in Zandvoort. En er wordt weer beloofd dat er spectaculaire, gezellige muziek gedraaid gaat worden. Nou, het nieuwjaar is begonnen. Dat zal jou niet ontkomen zijn met alle vuurwerk. Maar het start zijn voor het nieuwe racejaar wordt dan uh, ook gegeven. Dat wordt traditioneel bij de Syntax nieuwjaarsrace gegeven. En niet alleen naast de baan wordt het nieuwjaar ingelaat met vuurwerk. Ook op de baan is er voldoende spektakel waar de vonken vanaf liggen. Want op zaterdag 3 januari wordt de Seintax uh, nieuwjaarsrace verreden. De wedstrijd vormt de tweede race van de Seintax Winter Endurance Championship. De nieuwjaarsrace is uniek in Nederland omdat de race deels in het donker wordt verreden. Uh, in het uh, Seintax Winter Endurance Kampioenschap... kan elke equipe meestrijden om de wintertitel. Men hoeft niet per se de snelste auto te hebben. wel wel moeten coureur strijden om elke seconde... om zo de zegen te pakken in de eigen divisie. Nou, de toegang tot deze race is gratis. Bezoekers die met de auto naar Zandvoort reizen... betalen wel 7 euro per auto. Maar dat begint dus ook morgen om een 3 uur tot 7 uur. En ik had het uh, in het eerste uur al treffen over de kerstboomverbranding. Jawel, die komt er weer aan. 7 januari, half acht. Uh, ten hoogte van de rotonde. My lover's got a humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last rumor. I've hoor je een beetje dat ik naar links en rechts schiet en zo en dat soort dingen, wees niet bang, het ligt niet aan je radio het is niet dat die uh, oud is of wat dan ook het is uh, onze technische crew, ja de enige echte technische crew die even uh, alles aan het oplossen is, zodat het uh, in 2015 perfect geluid weer door jouw radio heen kan komen, dank alvast uh, daarvoor, dus het ligt echt niet aan jou thuis hoor, wees maar niet bang, jij kan gewoon blijven zitten op de bank, niet naar je radio rennen, nergens voor nodig OJ, take me to church, we zitten op nummer 6 in de Euro Breakdown. Vier minuten, 5 minuten alweer over half vijf. Wat gaat de tijd toch snel? Wat vliegt die toch? Heb ik nog wat te liegen over OJ? Heb jij nog wat te liegen over OJ? Nee. Weet je nog wat van ze, wat leuks? Nee, maar ik heb wel geruchten gehoord dat er wel weer een nieuw album uitkomt. Komt er een nieuw album van ons uit? Ja, ze gaan een nieuw album uitbrengen. Oh, netjes. Ik ben benieuwd. Want uh, ze zijn al uh, eerder bekend geworden. Met dit nummer in uh, 2013, 2014 kwam hij weer op in de Belgische hitlijsten. Daar begonnen het mee. En toen pakte Nederland dan ook echt goed door. En uh, de rest van Europa ook natuurlijk. Daarvoor staat hij nog steeds op uh, nummer 6. Maar ik ben benieuwd naar een nieuwe album van ze. Ja. Ik zou het graag willen weten. Um, verder met de lijst. We hebben nog maar een paar nummertjes te gaan. De top 5. Ja, echt waar, de top 5? Ja, de top 5 komt eraan. Uh, Taylor Swift hebben we met Shake It up. Die stond uh, vorige week ook op nummer 5. En uh, deze week is zij heerlijk blijven zitten op de vijfde positie. De dame die niet meer gedraaid wil worden in de streaming uh, dingen. Maar nu wel bij ons. Cheats of the world You could have been getting down To this sick beat My ex-man brought his new girlfriend She's like, oh my god I'm just gonna shake Into the fella over there With the hella good hair Won't you come on over, baby We can shake, shake, shake Yeah Een keer inderdaad van Taylor Swift op nummer 5 van deze eerste aflevering van het uh, lustrumjaar. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Van Taylor Swift dat, ja, dat is een bijzonder verhaal moet ik zeggen, want ze schrijft al op uh, jonge leeftijden gedichten, boeken en liedjes. Ja echt waar. Dat ze elf jaar oud is, dus geeft ze verschillende plaatsen maatschappijen, demo's. En ze ontvangt uh, alleen maar eigenlijk afwijzingen. Maar ook uh, aanbiedingen waar ze niet op in wil gaan. Bij 2006 uh, verschijnt haar eerste single, Tim McGraw... Waar, waarna ook haar titelloze album een feit is. Dat snap ik zo nooit. Hè, dat mensen een titelloze album gaan uh, produceren. Ja, maar ja, je ziet het ook bij Adele. Die doet de leeftijden. 21 and, uh, and, ja, 21 en 19 en... Ja, nee, kijk, dan heb je nog een titel. Maar een titelloos album... Vroeger hadden de Beatles ook wel uh, zo'n handje uh, ervan. Is. Ja, dat, dat, dat in de volgende mond de White Album. Dat is gewoon de Beatles. Het is gewoon, uh, als ik het goed zeg. Maar goed, hè. titelloze albums. Nou, ja. Eind 2008 in ieder geval verschijnt haar uh, tweede complete album. Die heeft wel een naam: Fearless. De verkoop uh, uh, overtreft alle verwachtingen. En ze is de best verkopende vrouwelijke artiest met een album in het thuisbestek van, jawel, één week. In het vroegere voorjaar van 2009 debuteert Zwift ook in de top 40... met het prachtige nummer Love Story op de 13e plaats. Ik weet nog wat dat het uh, nummer uitkwam. Dat was een dus zo'n prachtige vrouw. Ik was spontaan verliefd op, hè? En ook op een nummer Love Story, overigens. Het was ook een Love Story. Hmm. Ik terugdenken, hè? Nou ja. Het derde album van de zangeres is in 2015. Die heet niet Peerless, die heet Speak Now. Ze schrijft het uh, nummer 7-sound voor de soundtrack van de film Die Hunger Games. Wat hebben we toch met die Hunger Games vandaag? En wordt uh, daarvoor uh, met een Grammy onderscheiden. Een, een Grammy-onderscheiding. Nou ja. Uh, uh, Red verschijnt in 2012 en levert Swift twee noteringen op in de top 40. We are never ever getting back together en haar grootste hit I knew you were trouble. Daarna scoort ze met uh, 22 and everything has changed changed samen met Ed Sheeran nog twee uh, noteringen in de tipraden. En twee jaar na Red het verschijnt op 28 oktober 2014 haar vijfde album alweer. Uh, 1989. Dat is niet haar leeftijd, dat is haar geboortejaar. Ah. Weet je dat zijn het ook, hè? Ja. Shake It Up, uh, dat als voorloper uh, verschijnt, uh, scoort ze, ze mee de alarm schrijft en haar vierde top 40 hit. Nou, Je hoort hem net uh, bij ons op nummer 5. Nou, de zangeres besluit in november dat haar nummers niet langer via streaming beschikbaar zijn. Later die maand wordt uh, Blank Space haar nieuwe single. En die hoor je nu bij mij in de... Your breakdown right op nummer 4. Taylor Swift met Plink Space. again.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 Een week geleden was de mooie show van Victoria's Secret op televisie. En dan zie je al een hoop mooie dames lopen in die vertiegelijk uh, mooie logerie. Maar dan heb je ook nog deze dame die uh, zien. Ik zeg uh, ik stem voor. And your name. Taylor Swift was dit met uh, Blank Space op nummer 4 in de Euro Breakdown. God. Yeah. Ik ben even een beetje verbasterd. Ik zit dan weer aan die Victoria's Secret Show terug te denken. En uh, aan, aan, niet alleen Taylor Swift die er aan het zingen was... maar ook Ariana Grande bijvoorbeeld. Ja, een hoop mooie vrouwen bij elkaar. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Daar zijn we hier helemaal niet voor voor mooie vrouwen. We zijn niet voor mooie muziek. Ja, dat is uh, helemaal in de top drie zo het geval. Wat was de top drie van vorige week? Nou, dat ga ik jou vertellen. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5, de grootste hits van Europa... Met Maurice Mulder is Nummer 3 Yeah, it's pretty clear I ain't no size too But I can shake it, shake it De top 3 van vorige week, oftewel van vorig jaar. Op 3 vonden we toen Megan Trainer, All About That Base. Op 2 uh, was voor Hosea Take Me to Church. <coughs> en uh, nummer 1 uh, was in handen van David Guetta. Samen met Sam Martin. Met een prachtige nummer, Dangerous. Nieuwe wie deze week op drie staat nou ik kan het je wel voor verklappen hoor Daar komt -ie. I'm all about that bass, about no trouble. I'm all about that base, by that bass, no trouble. I'm all about that, bass, about that bass, no Al uh, meer dan 15 weken lang zat deze dame in de hitlijsten. En iedere keer zit ze in de top te schommelen. Ze doet het toch goed door deze Megan Trainer. Een top vrouw. 22 december 1993 is ze geboren in Amerika. Dat is een uh, mooie deal bij uh, Big Yellow Dark Music. Waar ze nummers nummer schreef onder, onder andere Rascal Flats en Sabrina Carpenter. En in 2011 uh, schreef ze twee albums. En uh, dit nummer is in 2014 binnengekomen in de top 40 van Nederland en ook in de rest van Europa. Een prachtige hit. Vorige week nog op nummer 1, deze week op nummer 2 is deze David Guetta samen met Sam Martin. Heel weken lang in de lijst. Vorige week dus opeen, deze week op twee, met het prachtige nummer Dangerous. David Quedas samen met Sam Martin. langs de eerste positie gehad die ik ooit heb meegemaakt sinds ik de Euro Breakdown presenteer voor u David Guetta, samen met Sam Martin gevaarlijk terwijl dangerous oh verkeerde knop, maar in ieder geval nummer 1 Lord, ja dat is Lord inderdaad meet King Push oh, doet hij ook mee?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 Geveel muziek ook deze. Lord gaan met Push It, P en Q-tip. door uh, niemand minder dan Stromaai. Prachtige nummer melden aan. Vorige week nog op de negende plek. Deze week op uh, nummer 1. Ja, dat toch mooi en zo geproduceerd. Ik vind het knap van hem.